Ook wil de nieuwe premier minder geld uitgeven aan de regionale tv-zenders en komt er een einde aan het vervroegd pensioen. Syrië is akkoord met het toelaten van waarnemers van de Arabische Liga. Volgens de Liga is de overeenkomst in de Egyptische hoofdstad Cairo ondertekend. De Arabische landen eisen van Syrië dat er een eind komt aan het aanhoudende geweld in het land. Syrië was al eerder akkoord gegaan met het sturen van waarnemers, maar later begon het land toch weer dwars te liggen. Op het Tahrirplein in de Egyptische hoofdstad Cairo zijn opnieuw doden gevallen bij gevechten tussen het leger en betogers. Vanochtend werden drie mensen gedood toen het leger het vuur opende op de demonstranten. Afgelopen dagen zijn al veertien doden gevallen bij de protesten. Het weer volop zon, maar vanuit het westen toenemende bewolking en tegen de avond regen. In het oosten kan dan sneeuw vallen. Het is drie graden in het oosten tot zes aan zee. Morgen regenbuien en met zeven graden iets zachter. Dit was het Innovation. Dit is Kees Quax van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A2 Amsterdam-Eindhoven tussen Utrecht en Den Bosch, en op de A76 Belgische grens Venlo tussen de grens en Venlo. Tot zover de verkeersinformatie.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 En slaap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 18 Stuck in her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 de 50 beste. Kerst en winter is al Tijden. Op meer dan 100 radiostations in Nederland en België. Luister rond Kerst naar de Winterse 50.